De Amsterdamse politie heeft vannacht 60 jongeren aangehouden nadat een politieauto was bekogeld met glas, flessen en blikjes. De politie arriveerde rond 4 uur vannacht met twee auto's bij een flat in Stasda Zuidoost naar meldingen over geluidsoverlast van een feest. Toen de voorste auto werd bekogeld, sneuvelde een auto eruit. De agenten bleven ongedeerd. Vervolgens besloot de politie alle feestgangers aan te houden. Ook de ME kwam er aan te pas.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 In Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland komen in de loop van de ochtend al zware windstoten voor. En daarna breiden die windstoten zich ook uit tot Utrecht en Brabant. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat een file bij Hoek van drie kilometer door bergingswerkzaamheden. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Ook de A20 gouden hoek van Holland is dicht bij de afrit Westerlee. Je kunt het beste de omleidingsroute U13 volgen. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de eindredactie door Gerry Rutte. De koffie doet Yvonne Roosendaal. En uh, naast mij zit ja. Hennie van der Leden En die presenteert Mede. Met welke... Ja, en naast mij zit Ben Zonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen Ben, medepresentator. En wij hebben, ja, ondanks de komkommertijd eh, toch wel weer een leuk programma. Hoewel natuurlijk, ja, komkommertijd, er valt ook wel weer eens wat uit, hè, Ben. Dus mocht u ons op een gegeven moment iets wat langzamer horen praten dan normaal, dan hoeft u niet aan de knoppen van uw radio te draaien.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 Yes, in the church. Maar dat is eigenlijk op het gastheidsplein geweest altijd. Ja. En die zat bom, bommetje, bommetje vol. En uh, uh, we gaan eens vragen wat zijn ideeën daarover zijn. Ja, volgens mij vindt hij dat een leuk idee. Maar goed, het, u ziet het. Het wordt toch weer een uitermate aangenaam programma vandaag. Ja, even een kleine correctie. Het is Dylan de Boer. En daar staat Willem inderdaad. Maar het is Dylan. Dylan, goedemorgen. Goedemorgen. Kom een beetje bij de microfoon. Uh, we gaan het hebben okay. over de Zandvoortpas. En om alle verwarring...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 Dus of je nou een toerist bent in Zandvoort, of dat je woonzaam bent in Zandvoort. Iedereen kan de pas kopen. En uh, ik hoor jou zeggen wij. Wij richten op ons. Wie zijn wij? Ja, dat, uh, dat ben ik. dat het. Oh, ja, ja. ben ik, ja. ja. Het koninklijk meervoud. Ja, dat, dat is het dat, ook. Het zijn ik, mijn neefje uh, en nog twee vrienden. Ja, dus en wij, wij, doen wij dat met wilden dat ook graag weten. Ja. Ik. Nee, ja. <laughs> sorry. Nee, maar dat, dat is niet erg.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 www.zvpas.nl Klopt. Oké. Okay. En er staat gewoon een contactformulier. En als daar een mailtje naar gestuurd wordt, dan, uh, dan en gaan wij daar zeker op antwoorden. We praten al over de, de, de Zandvoortpas. Ik wil ook over de inhoud ook straks al eventjes hebben. Uh, maar wat kost de Zandvoortpas? De Zandvoortpas die kost €7,50. €7,50.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 De pas is gewoon een maand geldig. Een maand, ja, geld. dat maand dat geldig? Ja, dat zag ik hier inderdaad. Okay. Hij is persoonsgebonden en een maand te gebruiken. Klopt. Klopt. Dus je betaalt voor de maand uh, juli 750. Maar in augustus moet je weer 750 betalen. Nou, hij is gewoon een hele maand geldig. Gewoon 30 kalenderdagen. ja. op het moment dat je hem op de 21 e koopt, dan okay. is hij ook tot de 21 e ja. volgende maand geldig. Voor de toeristen is dat uh, zeker interessant. Ja. Uh, misschien is het te overdenken om het voor de Zandvoort wat, uh, wat op te rekken.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 Een paar, voor mij twee of drie uh, acties in buiten Zandvoort. Green Joy bijvoorbeeld. Ja, Greenjoy Dat is inderdaad heel leuk om uh, met een bootje door de grachten van Haarlem te varen. Uh, inderdaad de paintball. En het uh, Tijloos en het Frans Hals Museum die komen met een, uh, met een kleine actie. 59 ja, oh, vind ik geen kleine actie voor het uh, Frans Hals Museum. Dat is, ja, dat is waar. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, met, met een combi ticket hebben ze, ja, ja. Hebben ze dat, geloof ik. En, uh,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 En de oude duurt bij Centenpox ook altijd wat langer voordat de dingen uh, doorheen maar komen. Ik neem aan, aan dat wel een, lo een zeker lokaal uh, beleid mag voeren, uiteraard. Ja, maar heel weinig. Weinig. Maar er er okay. moet heel veel doorgegeven ja. worden. En... Ja, maar er zijn nee, sommige dus, dingen Het is, is een redelijk inpandig bedrijf. En daarom uh, vind ik het ook wel grappig dat er toch restauranten in staan. Want ik, ik weet van dat contract van Albron af. En uh, die zijn, uh, het zijn twee losse bedrijven. Klopt. En dat mag elkaar niet bijten.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 Dus dat, uh, ja, dat was heel fijn om, uh, om zo binnen te komen. Spannend. wanneer gaan maar ja, uh, Volgens mij ligt er ook wel aardig wat, uh, wat informatie over het dorp zelf. Okay. In ieder geval in de omgeving ook. De wanneer camping. gaan jullie evalueren? Uh, ja, dat proberen we zo snel mogelijk te doen. Maar ja, wat ik zeg, we hebben ook die surfschool. En, en de, de banaan. De, en de banaan, ja. en, en een beetje na het seizoen waarschijnlijk. Ja, we ja. zijn op dit moment heel erg druk. Uh, ja. Misschien dat we deze week ergens tijd hebben om dat, uh, om dat te het doen. Vanmiddag is het rustig met de banaan. Vanmiddag wordt het rustig met de banaan, ja. Er wordt weinig gevraagd <lacht> Hoe vandaag. dat zo, Ben? <lacht> nou, iemand heeft golfjes geteld. <lacht> voor mij waren het veel golfjes. <lacht> Je denkt toch niet dat het gaat stormen, hè? voor mij gaat het nog <lacht> steeds niet stormen. Maar wij evalueren volgende week hierover. <lacht> nou, volgens mij kan het om 12 uur al een klapperen hier, we de, zien de, het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 Zo. Maar die staat nu op een laag pitje zeker. Die staat op, op een vrij laag pitje inderdaad. <laughs> het is een beetje, een beetje de ene week helemaal op het ene en de andere week helemaal op het andere. En zo proberen we dat een beetje voor te studie al. is dat? Sport en bewegen. Op Uiteraard, ja. hadden we kunnen bedenken. Ja, maar bewegen doe je al genoeg. Dus uh, dat, dat komt wel goed. We zijn eind. druk, we zijn druk. Oké, okay. nou. Ik, um, nog ik even dat. de website voor de Zandvoortpas. www.zvpas.nl www. Daar kan men uh, op kijken en doen. VVV ja. uh, um, halen. VVV halen. Centerparks kijken en halen. Dus uh, kijk er eens in en uh, doe er je voordeel. Maar zou ik Dylan, ontzettend bedankt voor je komst en je uitleg. En uh, aan het eind van het seizoen willen we nog eens kijken wat uh, de, ja. de telling dan is dan geweest. We nog een keertje terugkomen. Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn vandaag. En, uh, ja, zeker veel. tot het einde van de zomer. Okay. En veel succes Dank je wel. Ja? Dank je wel. Ja? Oké. Okay. Na de Ellen Parsons project uh, is aangeschoven Ernst Brokmeijer. Een zeer goedemorgen. Een goedemorgen. En we gaan het hebben over de Ach, zandvoorst... twee ook wel. <laughs> ja, we gaan het uh, hebben over de Swans de Reddingsbrigade. Jij werd afgezet door uh, de uh, mobiel, de landlover van de Reddingsbrigade. Ja, en, klopt. Uh, dat klopt. Want er was nu al wat aan de hand.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 gaat dan degene die dat, dat telefoontje bij 1 en 2 opvangt... die gaat dus al die mensen...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 Dat is ook de periode geweest, zeg maar, begin jaren 20, dat het strandtoerisme heel langzaam begon op te komen. De eerste mensen kwamen naar Zandvoort om nou ja, te vertoeven. Dat was natuurlijk ook een nieuw fenomeen. En uiteindelijk hebben een aantal Zandvoorters gezegd, 'Nou, kunnen we daar niet iets mee doen?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 ...dat je ook nog moet betalen om uh, mensen te mogen redden. Uh, ja. <laughs> uh, het is niet ingeslopen. Het is heel langzaam door het verband landelijk... ...een soort van verplichting geworden... ...om allerlei opleidingen te doen. Ja, dat, dat is landelijk, maar dat is ook lokaal. Maar hoe je dat, jou, is ook je dat regionaal. Nou ja, kijk, er is natuurlijk al jaren een landelijk opleidingsstructuur... Uh, uh, ...waarbij <kwijnt> zowel voor het strandwachtwerk... Hè, ...dan moet je denken aan gevaren van de zee, stroming, reddingstechnieken.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 Uh, moet dat eigenlijk gaan veranderen. Ja. Dus mede met input ook vanuit onze organisatie en een aantal anderen, is die structuur de afgelopen uh, vijf jaar echt volledig op de schop gegaan en tegenwoordig uh, heel modern competentiegericht. Ja. Um, ja. En, uh, zeker de, de, de jonge lifeguards krijgen een heel dik werkboek met opdrachten, moeten vooral ook zelf dingen doen, uh, dat sluit beter aan bij, uh, bij uh, die groep leden. <tie>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 Om met de apparatuur van de regionale meldkamer te mogen werken. En terecht, om de computers hè? op de post te kunnen bedienen. Ja. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Dat, dat, maar steeds meer technologie en ja. protocollen. Uh, ja, die, die horen daarbij. En dat, dat, dat gaat zo hard. Dat moet je toch mede, moet je mee blijven volgen. Dat natuurlijk. moet je blijven volgen. Maar ja. dat betekent wel dat... Ja, maar vroeger, een, een, en zeker in de wintermaanden... Een hoop leden zomers heel veel tijd. En Swinters was tijd, ik zou dus. zeggen... Voor de man of vrouw, de kinderen en andere zaken. Ja, Tegenwoordig moet men ook nog een aantal avonden naar cursus. Een aantal...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 ...in overleg vaak met andere uh, senior lifeguards bepalen... ...hé, hey, nou, als die okay, twee... Dan komt, komt het eerst wel senior lifeguard. Ja, ja, ja. Dat is dus iemand die... Dat uh, is een uh, uh, zeer gelegen. ervaren een strandwacht. Ja, een, oude een oude rot, rot in ja. het vak. En gekwalificeerd en in gekwalificeerd, alle okay. ja. En gekwalificeerd, ja. En wat je vaak ziet is zeker mensen in opleiding... ...of die leren. Hè, we, we hebben natuurlijk een voertuig. Daar zitten standaard twee mensen in. Die gaan als derde persoon mee op het voertuig. Uh, ook onze boten. Minimaal twee mensen altijd. Bij voorkeur drie betekent dat als je gaat... Ja, in de zomer gaat uh, patrouilleren. Maar ook bij kleinere inzetten. Dat die derde plek kan ingevuld worden door iemand die in opleiding is. Dus het ja. echt um, meedraaien in, in het uh, okay, rennerswerk. Ja, nu is het... Uh, uh, vanmiddag gaat de stormen, hoor ik. Ja, en dan, dan is kans dan, de kans dat het derde mannetje niet meegaat. Ja, de, de, die kant wil ik op. Want ja, nee, dat, ik, ik, tuurlijk, ik zie nog steeds bij windkracht negen mensen die toch zo nodig moeten gaan kitesurven. Ja. En dan is het risico toch wel groot dat er wat gebeurt. En dan, dan besluit je als postcommandant. Nu, nu is deze niet de, de situatie. Dat doen we alleen maar met ja. uh, gekwalificerden. Dat is natuurlijk hetzelfde. We hebben natuurlijk een redelijk wat uh, jongere leden. Ja. He, en, en je kan bij ons vanaf je vijftiende al je junior lifeguard halen. He, of je basisstranddiploma. stranddiploma. Ja, dat betekent ook dat als wij al bij voorbaat in een melding. Kijk als we zien iemand heeft zijn tegengestoten bij strandend, strandtent. Ja top dan kan zo iemand mee. Die kan leren. Die kan leren kan eventueel zelfs zelf de pleister plakken als dat uh, ja. maar krijgen we een melding uh, die, waarvan je bijvoorbeeld weet oh, dat wordt geen prettige hè, of iemand is zwaar gewond of zelfs erger hè, het wordt een reanimatie ja. ja dan proberen wij of proberen dan worden dat soort leden worden ja, dat op dat moment aan de kant gezet en dat is ja, aan de, de dagcommandant, dagcommandant en de senior lifeguards die Want die moet inschatten of uh, nummer ja. drie meegaat ja. en hoe ja. Ja. De dus dat, dat is wel echt, is. echt iets waar uh, heel ja. erg ja. op gelet wordt uh, um, dat is natuurlijk nooit 100% te voorkomen dat is ook iets wat in onze keur zit hè. zodra je bij een binnenstapt ja, want ook op die mooie dag bij te varen kan er ineens wat gebeuren uh, maar waar mogelijk proberen we juist dat soort leden ja, zeggen, uit de wind te houden uh, wel meekijken wel leren totdat je voorwaardig opgeleid bent maar op een manier uh, ja, die voor alle kanten uh, prettig werkt uh. nee de... Ik, ik kan me dat voorstellen, want die senior hebben jullie hebben een speciaal jeugdprogramma voor die... Uh, voor ja, dat is nog jonger. Dat is 12 tot 15. Uh. Dus eigenlijk kan je al instappen op de 12e. <lacht> dan uh, mag je een beetje snuffelen en dan dat, kom je ja, in het programma terecht. Dan ga je in het, uh, het eerste programma, dat is onze ju ja, dat is junior, alles Engels, junior. junior beach patrol. <lacht> uh, dat is 12 tot 15. En eigenlijk is het idee, hè, heel veel jongeren zwemmen in het zwembad met de gegaan. Nou, dat kan tot ongeveer je 14, 15. Dan heb je alle diploma's wel gehaald. En 12 tot 15 is voor ons wel een belangrijke groep. Want dat is de, de leeftijd waarop ze toch. Dus de kwek, ze bijna zeggen: de de la, hun lange termijn hobby kiezen. Hè? Wordt dat, uh, ja. uh, worden ze jeugdtrainer bij de voetbal? Gaan ze in ja. de barcommissie van de hockey meedraaien? Bij de scouting? Maar ook bij de Rangersvergadering? Dus wij hebben wel in die zin een belang om die groep enthousiast te maken.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 Maar, da, maar, dan, maar um, we hadden natuurlijk net over die professionalisering. Ja, ja, ja, ja, ja. En, ja wat, wat toen... Wij, wij kregen ook makkelijker dat we 1450 waren... mochten al met een bootje varen. Ja, en exact, en je merkt doel. die tijd. Ja. En dat, dat is ja. niet alleen aan onze organisatie. Maar je merkt dat ook aan... Mensen verwachten tegenwoordig als er zo'n oranje auto komt... of zo'n oranje boot... Um,